Klemens Peters met het NOS Journaal. Nederland heeft de eerste medaille in Rio binnen en het is een gouden. Wielrenster Anna van der Breggen versloeg in de wegwedstrijd op de finish... verrassend de Zweedse Emma Johansson en de Italiaanse Elisa Longo Borghini. De finale werd ontsierd door een zware valpartij van de Nederlandse Annemiek van Vleuten... die op dat moment voorop lag. Zij maakte het naar omstandigheden goed. Marianne Vos werd negende in Rio en Ellen van Dijk 22e. De Turkse president Erdogan heeft in Istanbul meer dan een miljoen Turken toegesproken die daar hun steun voor de democratie betuigden. Hij zei dat hij zich niet zal verzetten als het Turkse parlement de doodstraf weer invoert. De demonstratie in Istanbul is de afsluiting van drie weken van protest tegen de koeplegers van 15 juli. En is vooral bedoeld om nationale eenheid uit te stralen. Minister Schippers van Volksgezondheid is een campagne begonnen om stamceldonoren te werven. Stamceldonatie wordt toegepast bij mensen met leukemie of een andere vorm van bloedkanker. Op dit moment staan in Nederland 104.000 mensen als stamceldonor ingeschreven. Dat lijkt veel, maar donatie kan alleen als de stamcellen van de donor en de patiënt op elkaar lijken. Rusland is uitgesloten van deelname aan de Paralympics. Dat heeft het Internationaal Paralympisch Comité besloten. Het is het directe gevolg van het omvangrijke dopingschandaal in Rusland. Waarbij ook Paralympische atleten waren betrokken. De Russen hebben laten weten dat ze in beroep gaan tegen het besluit. De man die gisteren in Charleroi twee agenten aanviel met een kapmes... was een Algerijn van 33 die sinds 2012 illegaal in België woonde. De politie kende hem, maar niet vanwege een terreurverdenking. Hij viel gisteren bij het politiebureau de twee agenten aan die daar op wacht stonden. Een derde politieagent schoot hem neer. Later overleed hij aan zijn verwondingen. De IS heeft de aanslag opgeëist, maar daar zijn vooralsnog geen bewijzen voor. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Morgen eerst wolkenvelden en lokaal wat regen. Smiddags ook af en toe zon. Het wordt morgen een graad of twintig. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur. Het is zeer veel om Zandvoort, Henny van Petergem. En het, in het programma Het Laatste Uur, dat is het radioprogramma van het Huis van Gebed Zandvoort. Ik uh, heb vandaag een gesprek met dominee van der Linden, predikant van de PKN-kerken in Zandvoort en Bloemendaal. Nou, uh, meneer van der Linden, heel hartelijk welkom. En uh, ja, misschien wil je iets over jezelf vertellen. Hoe lang ben je nu al eigenlijk alweer predikant in Zandvoort eigenlijk?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 Hè? Dat, je, dat je ze allemaal uh, nog weer tegenkomt. En, uh, ja, hoe komt die interesse voor uh, het jodendom eigenlijk uh, bij jou? Nou, die vandaag? is eigenlijk van de laatste jaren okay. uh, ja. uh, uh, en, en komt ook wel door dat onderwijs. En daar zit ik nu uh, voor het vijfde jaar en uh, nou, daar ga je dus ook wel iets meer over nadenken... En,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 Weet je, dat soort verhalen die sluimerend antisemitisch zijn... maar tegelijkertijd was het ook de realiteit van wat daar gebeurde. Ja. Uh, dat je dan eerst heel beschroomd bent omdat... en op een gegeven moment denk je, is toch ook een gekke tegenstelling in dat Zandvoort... Uh, dat, uh, of in ons Zandvoort, dat er aan de ene kant uh, yeah, uh, oranje gezind... Uh, ja. en ook de overheid eigenlijk die lange tijd helemaal niet NSB was... dus ook de gemeenteraad... Uh,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 Het is nu over uw boek Joods Zandvoort voor de luisteraars. Meneer van der Linden, Teunaert van der Linden, heeft een boek geschreven over Joods Zandvoort, een pioniersgeschiedenis. En het gaat eigenlijk over de periode 1880 tot 1913 43. of 1943 ja ik kan het hier vandaan niet goed lezen Sorry. 1880 tot 1943 en dat is de periode van de oorlog uh, is daar eigenlijk ook hè, er komt dan weer uh, ook nog verder weer een boek Ondernemers met lef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 09 47 60. Of u kunt mailen naar info U kunt ook onze website bezoeken, natuurlijk. www.gebedzandvoort.nl. Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma en wij wensen u God toe. Song it on the mountains. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Blow a trumpet in Zion. The a trumpet in Zion sounded on the mountain, the This covers the earth, see darkness over the nations But the Lord will arise, and his glory unmistaken To break into the darkness, and shine for the eternity The light that's shining out, from that glorious holy city Kings and nations will be drawn into your light And the brightness of your rising, what an awesome sight Lift your rising sea, the people's coming from afar Just take a look around you, what a joy shall fill your heart Of the Lord has risen upon you.